Vijf uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal deelnemers aan het wielerevenement Alpe du Zes... is bijna gehalveerd, dat schrijft het AD. Gisteren sloot de officiële inschrijving voor de editie van volgend jaar. Dan rijden er nog maar 4.000 fietsers mee in het evenement. Dit jaar waren dat er nog bijna 8.000. De actie tegen kanker kampt met forse imagoschade die ontstond nadat bekend was geworden dat oprichter Koen van Veenendaal... ruim twee ton declareerde uit het fonds van Alpe du Zes... Na 16 jaar mogen Nederlandse veehouders binnenkort weer rund en kalfsvlees naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikanen hadden in 1997 een verbod ingesteld vanwege de gekke koeienziekte, maar dat verbod wordt opgeheven. Volgens het ministerie van Economische Zaken kan de export mogelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar opleveren. De Sinterklaas-intocht in Amsterdam ziet er dit jaar anders uit. Dat heeft burgemeester Van der Laan tegen AT5 gezegd. 21 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de intocht... omdat ze Zwarte Piet discriminerend vinden. Wat er dit jaar anders is, wil Van der Laan niet zeggen. Dat vindt hij een zaak van de organisatie. Piraten die schepen kapen bij de horen van Afrika en Somalië... hebben sinds 2005 honderden miljoenen euro's losgeld verdiend. Dat zeggen de VN en de Wereldbank. Het geld is gebruikt om andere criminele activiteiten mee te betalen... zoals mensensmokkel en drugshandel. De onderzoekers waarschuwen dat als piraterij niet wordt aangepakt... de stabiliteit in de regio wordt bedreigd. De A4 bij Leiden is vanochtend tussen 8 en 9 uur... in beide richtingen dicht vanwege het ontmantelen van een vliegtuigbom. Mensen die in de buurt wonen moeten binnenblijven. De Britse 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog... werd donderdag gevonden bij baggerwerkzaamheden. Het weer, het trekken buien over het land, later vandaag af en toe zon... maar in de loop van de middag en avond opnieuw regen... Ook morgen buien en ook onweer voor dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1 WPRO. Wordt met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug. Ik kijk heel even naar technicus Tim Corbett. Zit hij er nog fris en fruitig bij? Nou, hij reageert niet eens. Hallo, Tim. Zit je er nog fris en fruitig bij, is de vraag. Ja, hoor is het antwoord. Goed, nou, wat mij betreft, ik ook. Uh, uw gastvrouw, Nora, het is twee minuten over vijf. En uh, ja, uh, een nacht vol heiligen en helden. En uh, in dit uur begeven we ons op het glibberige pad des Geloofs. We gaan namelijk op. Bedevaart. Ik noem het maar gewoon op Bedevaart. Een zogenaamde pelgrimsreis, nou ja, die kun je om verschillende redenen maken. Bijvoorbeeld om over een hogere waarheid, God of het leven of zo na te denken. Het kan ook gaan om het betuigen van respect. Een overweging zou kunnen zijn dat je inspiratie probeert te krijgen. Sommigen die zien het als een mogelijkheid om tot bezinning te komen of afstand te nemen van het hectische leven en het dagelijkse bestaan. En je kunt ook gewoon denken, nou. Dat was een hele mooie ervaring. Of het was heel bijzonder om daar geweest te zijn. Dat laatste dat heb ik dus met één plek. Dat is Ayers Rock in Australië. Dat was voor mij niet bepaald een bedevaartsoord. Maar voor de aboriginals is de Uluru... zoals die tegenwoordig weer gewoon heet... wel degelijk een hele belangrijke religieuze plaats. Kortom, we komen op verschillende plekken dit uur met een bijzondere betekenis. Om te beginnen gaan we met Godfried Bowmans, eigenlijk ook wel een beetje een held, als ik heel eerlijk ben... naar Heilo. De schrijver verrast ons in 1966... met een praatje over de gezellige mystiek... van een bedevaart naar Heilo. Gisteren, heen vroeg, liep ik. Het was vijf uur s'morgens de tuin in... met mijn blote voeten door het natte gras... Het was een heerlijke morgen. Fris, jong en vol belofte van een warme dag. Het is verbazend wat een vogels je allemaal hoort op zo'n uur. Wat een vreemde geluiden er om je heen ritselen die je anders nooit verneemt. Om u onnodig zelfverwijt te besperen, haast ik mij hier aan toe te voegen dat ik dit zelden of nooit doe. Ik was eenvoudig wakker geworden en ik kon de slaap niet vatten. Maar terwijl ik daar stond in die prille wereld... die later op de dag zoveel ouder worden zou... werd ik plotseling bevlogen door een vreemd gevoel. Ik kon het niet thuisbrengen, maar het had iets te maken met vroeger. Lang geleden. Toen het ook zo was. Een diep verzonken herinnering worstelde om boven te komen. Zoals een drenkeling die gered wil worden. Telkens was hij er bijna en wilde ik zijn hand al grijpen. Maar dan zonk hij weer de diepte in. Maar opeens had ik hem. Het was de b naar Helo. Elk jaar trok onze school ter b naar Helo. En dat ging per fiets. Voorop reden de paters op de voorzichtige, overvloedig bellende en onnodig armen uitstekende manier waarop in die tijd kloosterlingen zich per rijwiel voortbewogen. Daarachter kwamen de jongens, want het was een jongensschool. tot ons leedwezen toegewijd aan de heilige drievuldigheid... want dit werd niet als een duidelijke heilige beschouwd... waaraan een vrije dag verbonden was. <lacht> Wij reden in rijen van vier. Dat kon, want om zes uur s ochtends was er nog niemand op de weg. De tocht ging van Haarlem naar de pont van Velzen... en dan over Beverwijk en Limmen op Heilo aan. Zo tegen Egmond binnen haalden we de lopers in. Dat was een klein en elk jaar slinkend groepje... verstorven voortstappende leerlingen... die de tocht te voet maakten... en luidkeels biddend de fietsers aan zich voorbij lieten rijden. Ze waren om twee uur s'nachts van huis gegaan... en droegen om deze prestatie het hele jaar door... het stigma van waanzin en heiligheid... Naar gelang zij door de jongens of door de paters beoordeeld werden. GELUIDEN. In Heiloo kwamen wij om acht uur aan en daar was dan een zingende mis met predikatie door rector Vlaar. Die ons mededeelde dat deze dag onze lieve Heer op een gans bijzondere wijze op ons neerzag. De fietsers ingesloten. GELUIDEN. Na een donderend Marialid zetten wij ons aan lange stragen in de tuin... en kregen dan broodjes met thee. Dit was dan de bedevaart. Wat er nu eigenlijk precies in Heiloo te vereren was... daar ben ik nooit helemaal achtergekomen. <lacht> Men had daar, uh, geloof ik, het heilig putje... door Sint Jeroen persoonlijk gegraven... en van geneeskrachtig water voorzien. Maar wij werden door de, de paters niet aangemoedigd het te bekijken... en ik heb het ook nooit bezocht. <lacht> Na het Maria-lied had ik zo'n razende honger... dat deze devotie er eenvoudig niet meer bij kon. Niemand ging er trouwens heen. Vermoedelijk zat de zaak zo dat de Augustijnen, die nogal vooruitstrevend waren... en bedevaart nog juist geoorloofd vonden... maar het putje zelf als verdacht beschouwden. <lacht> Na de oorlog kregen ze hierin gelijk... want de paus schrapte Sint Jeroen van de lijst van de heilige... en het putje raakte verstopt. GELUIDEN. Intussen was de situatie enigszins uh, twijfelachtig. Wij pelgrimeerden wel, maar waarheen, dat wist geen sterveling. Ik herinner me dat Jan Stevens, die een klas hoger zat dan ik... Dit al fietsende eens vroeg aan een broeder die naast hem reed. Rechts houden, antwoordde de broeder Korzeleff. <lacht> en niet klessen. Deze behandeling van kerkelijke problemen werd toen wel toegepast. Tegenwoordig gaat dat niet meer. De tocht door het groeiend en bloeiend Kennemerland heb ik altijd heerlijk gevonden. De volle bijna drachtige bomen, het verzadigde groen van de weilanden, zo ver je maar zien kon. De tevreden en toch zo zonderlinge vogelgeluiden. Dat allemaal met het gevoel samen dat je aan iets verhevens bezig was, waarmee niet te spotten viel. Dat gaf aan die lange reis in de prille morgen iets ontrukts. Terwijl alle dingen om je heen toch vertrouwd bleven. De bedevaart naar Helo is in mijn herinnering altijd verbonden... met een soort huiselijke wereldvreemdheid. Die, geloof ik, typisch Rooms is. Eigenlijk sluiten die twee sferen elkaar uit. Maar op weg naar Helo ontmoeten ze elkaar. En brachten een knusse bevreemding teweeg. Een gezellig soort mystiek. Die buiten de rooms katholieke kerk, geloof ik, niet bestaat... en daar trouwens ook binnenin snel aan het verdwijnen is. Die combinatie van gemoedelijkheid met het bovennatuurlijke... zo kenmerkend voor alle bedevaarten... en in dit geval nog versterkt... door het sissend leeglopen van lekke banden... dwars door de hardopgebede rozenkrans... dat bracht mij in een duizelige vervoering... die nimmer... Werd. Want na afloop kwamen er altijd weer broodjes met thee. GELACH Ook was er van Sint Jeroen... die in de vroege christenheid geleefd moet hebben... te weinig bekend... dan dat hij op hinderlijke wijze... aan de leerlingen kon worden ten voorbeeld gesteld. Het enige wat men van hem wist was... dat hij de woelzieke west tot bekering bracht. En in geur van heiligheid gestorven was. Beide prestaties vielen zo ver buiten het bereik van een Haarlemse jongen... dat men er van afzag hierop aan te dringen. De preek van Pater Vleijer was eigenlijk het enige... dat als beklemmend kon gevoeld worden. Want onze rector hield van bekommerde predicaties... waarin hij de toenemende verwildering van de moderne jeugd... Luidruchtig betreurde. Met name het strandleven en de handelingen in dans- en taplokalen vervulden hem met zorg. Wij luisterden ademloos, in de hoop enige details te vernemen. <lacht> maar deze werden niet verstrekt. Terwijl hij sprak, stonden de ramen open en klonken de vogelgeluiden lief en fel... door de hoge, holle en kale kapel. Je zag de boomtoppen ruisen... en heden de vechten hoorde je kopjes rinkelen... en een stem die riep... hier nog vijftig krentenbollen. Er GELUIDEN. ging dan een golf van beweging... over die honderden jongensruggen. Eventjes mij, want je was in de kerk... Maar dadelijk kwam het ontbijt. En dan die tocht terug door een warme, bestoven en ontluisterde wereld. Maar het mooie was er toch geweest en niemand kon je dat ontnemen. Wat een genot om daar naar te mogen luisteren. Held Godfried Bowmans in een heilig bedevaartuurtje. Het is echt fantastisch. We hebben het hier bij Woord over heiligen en helden deze nacht. En dat is natuurlijk voor iedereen nogal persoonlijk. En dat geldt zeer zeker ook voor de plekken die mensen uitkiezen... om een pelgrimstocht naar te maken. Ik heb er zelf nog nooit een gemaakt, maar wanneer ik zou moeten kiezen... dan denk ik dat ik naar de klaagmuur zou gaan... En niet zozeer voor mezelf. Maar ik zou dan mijn overleden moeder door mijn ogen mee laten kijken. Zij had er namelijk zelf altijd heel graag naartoe gewild, maar heeft het in haar tekorte leven niet gehaald. Ja, alle zielen, alle heiligen. Het mag allemaal gememoreerd worden in deze nacht. Van de nu volgende plek wist ik zelf eigenlijk niet eens dat het een bedevaartsplek was. Misschien u wel. De RVU maakte in 1991 een driedelige serie over diverse katholieke pelgrimstochten. En dit is de laatste aflevering waarin we een groep mensen volgen... die op bedevaart gaat naar het Duitse Kevelaar. Maria. Ze is altijd een toevlucht, ze is altijd een moeder. Maar bij 80 jaar, ze is altijd nog een moeder voor je. Op weg naar de uh, onzichtbare werkelijkheid. Dat vind ik eigenlijk de pelgrims toch. Wij zijn nog oudjes die echt getroost worden om een rozenkrans te bidden. Ik slaap met de rozenkrans onder mijn hoofd Als ik s'nachts niet kan slapen, grijp ik mijn rozenkrans. Drie pelgrims. Al eeuwenlang reizen mensen, bidden mensen lopen mensen zelfs hele afstanden om die ene heilige plek te bereiken. Terwijl het kerkbezoek terugloopt... gaat 10 à 15 procent van de katholieken op bedevaart. Daar, waar een wonder gebeurd is, Maria is verschenen... of een heilige licht begraven, gaan zij heen. Op Pelgrimage, van Dokkum tot Santiago de Compostela... van Kevelaar tot Fatima. 40 jaar woestijn onverver... Zingende pelgrims in de bus. Op weg naar Kevelaar. Zo'n 50 bejaarden uit Enschede een dag op bedevaart. Een dag naar Duitsland. Naar het bedevaartsoord waar hun ouders vroeger ook al heen gingen, te voet of op de fiets. En in 1991 met de bus. Kom in Jezus! Kom. God Pelgrimsliederen, stemmige Maria muziek. Oude handen die spelen met de rozenkrans. En Kevelaar komt dichterbij. Ik heb het geprobeerd en ik heb mijn best gedaan. Ik heb de hele nacht niet geslapen van blijheid. Eerlijk waar. Omdat die naar Kevelaar gaat. Ja. We staan bij de grens nou hè? Ja, ja, ja. Dan wordt altijd de rozenkrans uh, gekozen. Ja, ook uh, eerst als we van huis wij gaan, het reisgebed en het lied. Uh. ...nog onderweg, dan mogen we nog wel praten. Maar later, als we de grens overgeschreven zijn... ...dan gaan we de Rozenkrans ook weer bidden. En dan mogen we naderhand rustig met elkaar spreken... ...en doen wat wij zo vandaag willen doen hier. En waarom wij hier zijn. Hè. En dan zeg ik... Alles Jezus op te dragen, alle onze intenties voor de zieken, voor de hele wereld, voor de vrede, voor alles. Dan gaan we een dikke kaasen opsteken bij Maria. Dan zetten wij Maria in de bloemetjes, maar we zetten Maria ook in de kaasen. En onze Heer Jezus ook. En dan gaan we met grote blijdschap weer naar huis, dat we het heb morgen volbrengen kunnen. Onze lieve vrouw die is daar het hè? Aan die bosman. En gelooft u in wonderen? Jawel, nou en of. Drie keer over de hart heeft vak vaak gehad. vertellen kunt het Het ontstaan van Kevelaar en de bezienswaardigheden in Kevelaar. Het ontstaan van de bedevaarten naar Kevelaar dateert van 1641. Wij passeren straks rechts van ons het plaatsje Wezen. Er was een zekere Hendrik Boesman, die elke dag als Marskramer een tocht maakte van zijn woonplaats Wezen naar Gelden. En daar rust hij 's middags meestal even uit bij een hazeldruis. ...wat stond op de heide van Kevelaar. En dan was hij gewoon om bij dat kruis wat te bidden. Vlak voor kerstmis 1641... ...hoorde hij daar drie keer een merkwaardige stem... ...die tot hem zei... ...bouw mij op deze plaats een kapelletje. Uitleg in de bus over het ontstaan van Kevelaar. Nog even en de pelgrims zijn op de plaats van bestemming. Maar voor het zover is, wordt eerst de rozenkrans gebeden. Heeft u het boekje bij de hand? Ja. En de rozenkrans? Ja. Nou, dat hoort er allemaal bij. Ja. Ja. En daar ben ik blij van. Nu ja. zijn we in Duitsland? In Duitsland ben ik geboren, ja. U bent daar geboren? Ja, ja ben ik geboren. En we gaan nu samen de rozenkrans bidden... voor onze belangrijke intenties van de kerken van de wereld... en voor alle persoonlijke intenties die wij hebben meegenomen. De groet Maria vol van genade, de Heer is met u. Hij zijt de gezegen onder de vrouwen... en gezegend is Jezus, de rug van uw school. Ja, ja, ja, ja. Na vijftig weesgegroetjes in de bus en vele onze vaders... komen de pelgrims uit Enschede veilig in Kevelaar aan... Dan eerst naar de mis in de grote kathedraal. Bidden en zingen tot Maria. En daarna eten. Met z'n allen aan tafel in de Koningin der Nederlanden. Hoe vindt u tot nu toe, ben je de vijf? Voor het eerst van mijn leven ben ik er geweest. Dat is 60 jaar terug. En dat vond ik leuk met een vriend van me. Maar op het ogenblik vind ik het toch ook wel aardig. Hoe vond u dat toen als jonge jongen? Roomse kermis. Een beetje Roomse kermis. Ik herinner me dat het dorp waar ik vandaan kom... was Lonneker bij Enschede. En als Lonneker op medevaart ging... dan was er ook altijd het muziekgezelschap Excelsior bij. En die jongens die bliezen hele vrome liederen, maar die konden samen ook wel feest maken. Daar was ik s'avonds bij voor de eerste keer van mijn leven. Daar heb ik wel een beetje van genoten. Is er in die 60 jaar veel veranderd? Nou, ik denk dat de kern van de zaak hetzelfde gebleven is. De entourage zal wel wat anders zijn. En ze gebruiken andere liederen dan vroeger natuurlijk. Maar de kern van de zaak is dat ze hier toch zoeken... om steun en troost bij Maria te vinden. Dat denk ik straks. Is dat bij die andere mensen ook die vandaag met u mee zijn? Dat denk ik wel. Ik denk dat hier toch ook heel wat mensen bij zijn. Die heel wat in hun leven meegemaakt hebben. Het valt mij bijzonder op dat we maar met drie of vier mannen zijn. Het zijn allemaal vrouwen. Dus dat je mag aannemen dat het allemaal weduwen zijn die ook nogal wat in hun leven hebben meegemaakt natuurlijk. Maar kunt u mij nou eens uitleggen wat dat betekent... om op Bedevaart te gaan, zo'n dag weg? Nou, voor mij was het een duidelijke persoonlijke aanleiding. De... Mijn vrouw is zes maanden overleden. We waren met z'n beiden alleen, we hadden geen kinderen. Ik moet nogal wat vechten om weer wat inhoud aan mijn leven te geven en om het verdriet een beetje te vergeten. Maar Ik zoek hier dus ook wat troost en ik zoek hier ook wat hulp. Ik uh, ben nogal een fan van Maria en ik probeer op mijn manier met haar om te gaan. En uh, ik geloof in haar uh, functie van middelarrest, zal ik maar zeggen. En uh, ze kan wat voor mij betekenen en zeker nu ik ook met mijn gedachten nog veel bij mijn vrouw... En, maar dit is toch voor mij, omdat mijn moeder, dat moet ik niet vergeten... ...die is hier 25 jaar lang aan een stuk door op Bedevaart gegaan. En, uh, dat is een hele vrome vrouw. En dat doet me ook aan haar denken. Voelt u zich nu een beetje een pelgrim? Een beetje, een beetje wel. Ja, ik, ik heb toch ook het idee wel... ...dat wij een beetje horen bij degene die, uh, nou ja, horende bij Gods Volk Onderweg... om dan toch maar een beetje hier ook te denken aan... daar ben ik langzaam een aan toe. Ik zeg wel eens, ik, ik hoor bij de voorste bomen in het bos... het eerst gekapt worden. Ik ben 75 jaar tenslotte. En uh, dan denk je ook wel aan die grote overstap... waar je een keer voor komt te staan. Wat vooral u drinken meneer. meer? Ik, hè? Uh, ja. Geef me maar een glaasje wijn. Je bent wel een levensgenieter, hè? Dat kan wel samen. Dat uh, kan samen, dat kan samen. Ik heb met mijn vrouw samen ook heel veel mooie dingen genoten. Goed laten we gaan eten. Dat lijkt me. goed voorstel. Drukken op de knop Na het eten zwermen de pelgrims uit één naar plekjes die hen lief zijn. Sommigen gaan naar de kaarsenkapel, zoals drie van onze disgenoten. We lopen mee. Ik moet een kaars opsteken van mijn dochter, want die is er heel gelukkig afgekomen. En wij zijn allemaal er blij mee. Dus er moeten veel kaars opgestoken worden. Mijn dochter was allemaal een borst kwijt. En nu was de long niet goed. En wij zeggen door het bidden is dat goed gekomen. Dus hoeft Annie Long niet geholpen te worden. Gaat hij daarom ook naar uh, Kevela? Dat Dat speelde wel mee natuurlijk. Hè? Ja. Om te danken of Zeker. om juist troost om te danken? Om te danken. Wat gaan we? Moeten we nog deze kant op. We gaan daar, dat is de oude-wetse kapel. De kaasenkapel, een kleintje. En daar gaan we de kaas op steken. Waarom gaan nou de meeste mensen op Bedevaart? om ergens voor te bedanken of wat. Ja, ik vind dat bedevaart zo'n geladen woord. Bedevaart vind ik net of je direct van huis afkomt met en meteen rozenkrans moet bidden. En... Maar je hebt wel de rozenkrans gebeden. Dat was pas bij de grens. Dat was pas bij de grens. Ze hadden we eerst lekker koffie ja, met maar, gebak uh... gehad. Wij doen het samen. Vroeger zeiden ze wel eens Romeinse blijdschap. Nou ja, dat willen we proberen. Wij zijn nog oudjes die echt getroost worden om een rozenkrans te bidden. En dat sterkt ons. We hebben dat, die rozenkrans hebben we dagelijks in onze handen. Ik slaap met de rozenkrans onder mijn hoofdkussen. Als ik s'nachts niet kan slapen, grijp ik mijn rozenkrans. Ik denk dat dat voor heel veel Omdat mensen... Toch... veel dingen zijn die je op je oude dag meemaakt... met kinderen, kleinkinderen, met een heleboel moeilijkheden... soms in de gezin... En dan zoeken wij troost bij Maria en hulp voor hun. Dus dat, dat is ons volste vertrouwen. Voelt zich een beetje een pelgrim? Zeker. Uh, ja. ja. Dat vind ik beter ja. uitgedrukt eigenlijk dan... Als het een... woord medevaartje. Ja. Kun je het daarmee eens zijn? Ik heb uh, tegen buiten begrippen geen bezwaar. Geen bezwaar. Maar wat is beter aan pelgrim? Nou, het spreekt mij persoonlijk meer aan. Ja, je, je gaat erop af, hè? Je doet het. He? Nu gaan we dan, vroeger werd het met, met voet gedaan, he? met de voet. Wij hebben nou het voordeel dat we, als we oud zijn, in de bus kunnen stappen en naar dat oord toe kunnen gaan. Maar we proberen toch in dat oord met voetstappen van de ene kapel in de andere kapel te komen. En dat vinden wij dan, onze Peilgrimstocht. En nu steekt ook wel eens een kaars op. Zeker. Zullen we dat nu eens gaan doen? Ja. Ja. Ja? Ik moet voor mijn beide zussen nog een kaars opsteken. Nou, graag aan ja. Daar zit dan achter een ruit, hè? Ja. U heeft er drie. Ja. En dat was mijn portie. Nou, Maria, zorg maar voor het hele spul. Dank je wel. Zo is het. Zo werkt dat. Ja. Je hoeft ze niet bij namen te noemen. Je gooit het hele spulletje bij elkaar en je weet dat er gewoon op wordt. om de kapel heen gelopen. Dit is de afbeelding van onze lieve vrouw Van Ketela. Dus waar de rector ook al in de bus over vertelde... dat er een marskraner verscheen is dat hier een kapelletje moest bouwen. En toen zag zijn vrouw Machtel, die zag dat, ons of nachts... die zag dat in een flits of in een visioen, hoe je dat noemen wil... die zag dat, dat het zo moest gebeuren. doen hebben ze zo'n plaatje nagemaakt of dus zo'n beeldje. En dat is hier nu geplaatst al jaren. Eeuwen, maar je wil bijna zeggen. En er staat nu iemand voor? Een Franciscaan of een... Uh... Nee. Nee, jongen. Dat is... dat is niet goed. Hij gaat knielen voor Maria. Dat is niet dat goed. Is... Nee, Maria nee. mogen we vereren, maar niet aan bidden en knielen. Nee, de... mag dat niet? Nee, nee ja. dat is juist de misvatting van de ja. heleboel. Die zeggen, jullie vereren de heiligen. Huh? Nee, jullie aanbidden, ja, jullie aanbidden ja. de heiligen. Ja. Maar is niet waar. En dat is niet waar. Wij vragen alleen de hulp en de voorspraak. En net zo goed als je naar moeder toe gaat. Als je denkt, nou vader, die is een beetje streng. Ik ga eerst naar moeder, dan vraag ik wat die het niet voor, me, voor elkaar maakt. Oh, zo moeten we het zien. Zo moet je het eigenlijk ja. zien. Ja. Ja. Nee, dat is maar uh, gelooft u in die verschijningen? Ja, dat ligt eraan. Ik ben niet zo erg gauw nu, op. Het, nu op het ogenblik met de nieuwe verschijningen, waar ook veel over gesproken wordt, daar sta ik een beetje wankel tegenover. Maar waarom kan het dan wel in Loer? Dus en waarom kan het nu in deze tijd niet hier of, of in Tjechoslowakije, waar gebeurt het allemaal? Of in dokken? In dokken? Ja, dokken. ja, dokken. Dus bonifazies. Bonifazies. ja. De in de bron. Maar dat jongetje uh, dat genezen is na onderdompeling in de bron? U heeft die twijfels? Ik heb me twijfel nog. Moet ik eerlijk zeggen. Dan moet ik ook toegeven dat de officiële kerk daar ook heel lang over doet. Ja, ja. Voordat ze het als echt willen erkennen. En dan zal ik ook zonder meer denken, ja. Maar niet uh, al deze, ja, een beetje fantasieverhalen. Gelooft uh, u in wonderen? Uh, daar heb ik wel moeite mee. Maar er zijn wonderen opgeschreven waar ik niet onderuit kan, ik bedoel dat. Als je loert naleest en je ziet wat doktoren elkaar jarenlang onderzocht hebben... of het wel een wonder was en dat ze dan tenslotte toch moeten toegeven... dat het een, een buitennatuurlijke genezing geweest is... kan je wel zeggen, ja, daar geloof ik niet in, maar het gebeurt, het is zo. En mag ik eh, dan zo'n dag als vandaag beschouwen dat u naar nou iemand toe gaat waar u van houdt? Maria? Zeker, ja. zeker. En dit, dit is een dankbaarheid. Dit is een, docht, een tocht van dankbaarheid. En van vertrouwen. En ik ben hier echt een beetje meer gekomen... om het oorspronkelijke wat Maria hier wilde uitdrukken... rest van de bedrukten, zeggen de moffen. Oh nee, Gewoon in Duitsers moet ik zeggen. En nou, omdat mijn vrouw zes maanden overleden is... twaalf jaar met kanker gevochten... Alles hebben we met elkaar samen doorgemaakt. En dan kom ik hier van de ene kant om troost. Daar reken ik ook een beetje op. Van de andere kant om haar te bedanken. Want het is toch een mooi leven geweest. Ondanks alle ellende. Maar u zegt, daar reken ik ook een beetje op. Hè? Die van troost, die troost. Ja. Wanneer uh, voelt u dat dan dat dat er is? Ja, Dat is nou zoiets van wat, wat ik niet kan verklaren. Maar wat er volgens mij is, dat merk ik omdat ik wat opgelucht toch weer naar huis ga. Is dat nu wel maar... of niet? Nou, nee. Nee, dit nee. mag je pas als je thuis bent. Maar je hoopt toch dat op die manier je leven toch wat meer, meer inhoud krijgt, en wat steun, en wat troost. Maria, tot ziens. Pelgrims in Kevelaar. Geloven in wonderen. Mirakels zijn onverbrekelijk verbonden met bedevaartsoorden. Mariaverschijningen, wonderbaarlijke genezingen... of een bron die ontstaat doordat een heilige met zijn staf op de grond tikt. Zoals in Dokkum. Pelgrimsoord rond Bonifatius. Vorig jaar nog in het nieuws vanwege een wonder dat daar gebeurd zou zijn. Genezing van een baby na onderdompeling in de bron van Bonifatius. Pastoor Peters uit Dokkum heeft het allemaal van nabij meegemaakt. We staan in de parochiekerk van de heilige Bonifaties... In het, in het centrum van Dokkum. Hier bewaren we in een kleine zijkapel de schedel van Bonifaties. En de pelgrims die hier kwamen... die uh, deden vroeger altijd de reliquieverering. Dus door het kussen van de reliquie. Dus even kijken, die staat hier? Die staat hier, ja. Gebeurt dat nog vandaag, het kussen van de reliquie? Nee, het kussen van de reliquie gebeurt vandaag niet meer. Wij... Uh, wij laten hem wel zien op de dag van de bedevaart. Zetten we hem wel op een uh, plaats neer. Maar het kussen van de reliquier, dat gebeurt niet meer. Nee. Bonifatius heeft ervoor gezorgd dat Dokkum een bedevaartplaats is geworden. Ja, Bonifatius is hier vermoord. Ieder, iedereen weet, de, de ene zinnetje uit de geschiedenisboeken 754... Bonifatius bij Dokkum vermoord. En er ligt een hele rijke historie hier in, in Dokkum. Dat is waar. Vorig jaar, eind juli... Uh, was er een echtpaar met een, een, een klein kind, leed aan kinkhoest... Hoest, en het kind eh, werd ondergedompeld in de Bonifatiusbron... een bron waaraan eh, verschillende legendes verbonden zijn... en vanaf het moment van de onderdompeling, zegt, zeggen de ouders... was het kind genezen. En dat bracht heel veel mensen naar Dokkum toe... duizenden mensen in de loop van de weken en de maanden... en eh, een heel aantal mensen ook met dezelfde soort van verhalen... van dat ze baat gevonden hadden bij het gebruik van het, het water... uit de Bonifatiusbron. Die bron die ligt hier een kilometer vandaan? Die ongeveer? ligt hier een kilometer vandaan, zo ongeveer. Vlakbij het heiligdom van Bonifatius. Ja. Zullen we eens gaan kijken? Dat doen we. Dit is de bron. Een vijver. Het lijkt een vijver, maar het is een echte bron. Want uh, de afgelopen 14 dagen heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven om hem weer eens te verschonen, zoals dat heet. En dat wordt dus helemaal leeggehaald. Hij is 2,5 meter diep. En uh, hij uh, is schoongemaakt. Uh, de muurtjes zijn wat beter opgemetseld. De vroeger zijn wat gerepareerd. Er is een klein plateautje aangebracht, omdat vorig uh, jaar ja, zeker vrij veel mensen uh, in de bron gingen. En uh, om dat toch een beetje veiliger te laten zijn, is er een klein plateautje in aangebracht. Uh, hij, uh, hij was helemaal leeg. Hij vult zichzelf weer binnen twee dagen. Dus het is een, niet een vijver, maar het is een echte bron. Er lopen dus een aantal zoetwateraderen lopen hieronder. En uh, hij voelt zich vanzelf weer. Er zitten twee legendes aan verbonden. Het is uh, een hele oude historie. De ene legende is dat uh, toen uh, Bonifatius hier was, zo rond uh, 740, 50 toen was er een periode van grote droogte en tikte hij met zijn staf op de grond... en daar was ineens een zoetwaterwel. En de andere legende die bestaat, dat is dat eh, na de dood eh, op Bonifatius... men eh, vrij snel een, een kerk wilde bouwen, ter ere van Bonifatius... en toen kwam eh, de prefect van de koning op inspectie. Eh, het paard van de prefect Abba bleef met zijn poten in de modder steken... en toen die poten eruit getrokken werden, toen ontstond daar een zoetwaterwel... En dit is altijd het middelpunt geweest van, uh, f, ja, van de bedevaarten aan het begin van deze eeuw, 1924, 1926. verzamelden zich altijd de bedevaartsgangers die in de stad hun processie begonnen. Verzamelen ze hier rondom de bron, 3000 mensen. Er is ook niets nieuws onder de zon, in die zin datgene wat vorig jaar gebeurd is... dat is eigenlijk, eigenlijk altijd in de geschiedenis hier al zo geweest. Er zijn verhalen dat als er epidemieën waren hier uh, in het land... dat in Dokkum altijd zo weinig slachtoffers waren. En men schreef daartoe aan de werking van de bron. En heel veel pelgrims in het verleden... en nu uh, komt dat er ja, weer in door de gebeurtenissen van vorig jaar... maar in het verleden gingen altijd pelgrims hier naartoe... en uh, namen een flesje Bonifatisch bronwater mee... Uh, vorige week nog, mensen die uh, ja, zieke mensen in de familie hebben, die komen om water te halen. Vorige week een, twee dames die een zwager had, uh, hadden die aan, ernstig aan kanker leed. En die kwamen met een aantal flessen en die kwamen hier bronwater halen. En wassen zich met het water van de bron. Maar het is niet zo dat de pastoor dagelijks staat te putten? Nee, de pastoor put niet dagelijks. Mensen moeten zelf putten als ze komen. Mensen sturen vorig jaar wel brieven. En soms ook met flesjes erin of ik die wilde vullen. Maar uh, dat is niet aan het beginnen, dat kan niet. Dat voelt het voelt gewoon als water. Het voelt gewoon als water, het is dus heel helder. Ja. Uh, vorig jaar toen, uh, toen dat gebeurde met, het, met die wonderbaarlijke genezing, dan eventueel tussen aanhalingstekens. Stond u in handen te vrij van? Nee, uh, uh, juist net niet. Oh. Want uh, toen heb ik echt ja, weken wel in een hele grote zorg verkeerd. In die zin van uh, ja, je, er overkomt je iets waarop je niet weet hoe je moet reageren. Je wil niet meegesleurd <coughs> mee worden. In, in dingen waarvan je niet zeker weet van, ja, is het allemaal wel zo? Je, je kunt het niet beoordelen. Dus in die zin van, heb je dat als heel moeizaam ervaren. Ik, ik, ik wil hier best bekennen dat ik best wel momenten heb... waar ik uh, ja, heb zitten huilen. Van, ik denk van, hoe moet het nou verder? En waarop mensen op je afkomen, journalisten aan de deur staan... continu radio, televisie en beweging. En je moet maar een antwoord geven op, van, gelooft u in een wonder? En dat is niet zo, dat is niet zo makkelijk. Een wonder in Dokkum. Een onverklaarbare genezing. Een wonder? Hoe snel neemt Rome dit aan? Peter Nissen is kerkhistoricus en heeft onderzoek gedaan... naar bedevaartsplaatsen en verschijnselen eromheen. Het is uh, in de laatste twee eeuwen wel zo dat... Uh... Um, als er iets dergelijks zich voorgedaan uh, zou hebben... dat de kerkelijke overheid in het begin over het algemeen zeer terughoudend is... zelfs in het geval van Loerdes is dat zo geweest... dat men het zeer uh, degelijk laat onderzoeken door medici, door natuurwetenschappers... die dan ook liefst niet katholiek moeten zijn... zodat men niet kan denken dat ze bevooroordeeld zijn. En pas wanneer zij zeggen, ja, hier, moet in, hier is inderdaad iets gebeurd... dat ja, bij de huidige stand van wetenschap en bij de huidige stand van kennis van de, menselijk, de menselijke natuur en de gezondheid onverklaarbaar is, dan zal de kerkelijke overheid er pas toe overgaan om te zeggen, ja, hier moet inderdaad iets gebeurd zijn dat wonderlijk is voor ons, dat, dat voor ons onverklaarbaar is, iets waar wij Gods hand in zien. En dan zal men er toe overgaan om te zeggen, ja, wij vinden het goed dat mensen hier op deze plaats. ...genezing zoeken, troost zoeken, dat ze daar naartoe gaan... ...om speciaal op die plaats, meer dan op een andere plaats... ...aan God te denken, tot God te bidden. Op het ogenblik speelt zo'n geval ten aanzien van Metjugorje in Joegoslavië ...waar een aantal kinderen marieverschijningen gehad zou hebben. De, de paters Franciscanen die in die plaats de zielzorg verzorgde... ...en die altijd een beetje op gespannen voet met het bisdom... Gestaan hebben, die erkennen die um, verschijningen. Die begeleiden ook de pelgrims die daar nu ook vanuit Nederland met bussen en vliegtuigen naartoe gaan. Het is, een, het is opvallend hoe sterk dus de, de stroom is naar Medjugorje. Maar de plaatselijke bischop die is zeer terughoudend. Die wil geen overhaaste uitspraken doen, omdat, ja, zeker in deze tijd, uh, wordt er zeer kritisch gekeken naar de kerk en dat is ook goed. En uh, het verwijt ligt voor de hand dat. Uh, dat de kerk dan lichtvaardig een bepaalde vroomheid zou bevorderen. Dus men is daar op het ogenblik zeer voorzichtig in. Wat is daar nou een verklaring voor? Die kerk die, die stroomt leeg en die mensen vinden het toch leuk om op pelgrimstocht te gaan. Ik denk dat er zullen ongetwijfeld allerlei motieven in meespelen... maar ik denk dat een belangrijke rol speelt het feit dat de geloofsbeleving... vanaf de jaren 60 denk ik, zeker in de katholieke kerk in Nederland wat verschaald is. Het is allemaal erg rationeel geworden. Erg verstandelijk. Uh, liturgievieringen zijn vaak... Uh, ja, dat zijn hele betogen en daar moet je heel diep bij nadenken. En het moet allemaal, uh, het moet allemaal uh, verstandelijk beredeneerd zijn. Terwijl mensen dan het mysterie gaan missen. En uh, ook het lichamelijke aspect ervan. Mensen hebben er behoefte aan om hun geloof... ook met hun lichaam uit te drukken... door op weg te gaan, door op pad te gaan... door te knielen... door... Het uh, is opvallend dat in heel veel nieuwe kerken die gebouwd worden... er geen knielbanken meer zijn. Je kunt als het ware bijna niet meer... aan fysieke en lichamelijke expressie doen in de kerk. En op bede in bedeversplaatsen kan dat wel. Daar gaat het over heel de mens. Daar gaat het niet alleen maar over de mens... Uh, die een verstand heeft... maar daar gaat het ook over de mens die een lichaam heeft... Dat ziek, dat ziek kan zijn, dat pijn kan hebben... en waar hij voor kan bidden... En waar die mee kan bidden met dat lichaam. Dus ik denk dat dat een belangrijke rol speelt. Dat, men, uh, dat er in bedevaartsplaatsen aspecten van de mens worden aangesproken die elders ja, wat uit het vizier zijn verdwenen. Onder de Jacobschelp. Op bedevaart om troost te zoeken, te bedanken, om genezing te vragen de diepste verlangens aan Maria voor te leggen, te bidden. In Dokkum, Kevelaar, Scherpenheuvel, Santiago de Compostela, Fatima en mezzo Giorgio. Overal ter wereld, pelgrims op pad. En in dit geval was het dus de aflevering in het Duitse Kevelaar... waar. Astrid de Boer voor de RVU in 1991 aanwezig was tussen alle pelgims. Een heel andere bedevaart dan dit, maar even zo goed een bedevaart... dat is de Vlaamse IJzerbedevaart. Begonnen in 1920 als gedenktocht voor de gevallen Vlaamse soldaten... in de Eerste Wereldoorlog. En de tocht werd gaandeweg steeds meer gekaapt door nationalisten... neonazis en andere meer of minder dubieuze en ongure voorvechters van de Vlaamse zaak. Walter Slossen ging voor VPRO's radio Vrij België... in 1975 eens een keer een kijkje nemen. En hij legt uit. Ik wil bijna zeggen, ga er maar even goed voor zitten. Vlaamse vrienden van heinde en berre. Wij vragen verzorgende dictie en rotsvaste overtuiging. Omdat ook uit het gesproken tekst krachten, sterke krachten zouden loskomen. Radio Vrij België, dit is Walter Slosser. Laat ons met elkaar afspreken. Ik zeg elke zin traag voor, u herhaalt hem met geloof en overtuiging. Vorige zondag trokken meer dan 50.000 Vlamingen voor de 48ste keer... naar de Ijzertoren in Dixmuiden. Hoogtepunt van deze jaarlijkse ijzerbedevaart... is de eed van trouw aan Vlaanderen. O land van roem en raalbekak... O land van roem en raal, Van liefde en levensmoed... Van liefde en levensmoed... Gij wordt weer vrij en groot... En groot. Wij zweren houden trouwen. Wij zweren houden trouwen. U, Vlaanderen, tot de dood. U, Vlaanderen, tot de dood. dank u. De IJzerbedevaart is een massabijeenkomst van radicale Vlamingen... van verschillende uiteenlopende strekkingen... van linkse federalisten tot zuiver fascisten toe... die allemaal één punt gemeen hebben. Ze nemen genoegen met de holle leuzen die elk jaar opnieuw... over de bedevaartweide aan de ijzer worden uitgeschreven. De IJzerbedevaart is een merkwaardige mengeling... van pacifisme en radicaal flamigantisme. De eerste ijzerbedevaart die in 1920 werd gehouden... had tot doel de gevallen Vlaamse frontsoldaten te herdenken... die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden verenigd... in een zogeheten frontbeweging... die in opstand kwam tegen het Franse taalgebruik... van de Belgische militaire overheid. Buiten het front verzoende een belangrijk gedeelte van de Vlaamse beweging... zich met de Duitse bezetter... in de hoop daarmee de verwezenlijking van een aantal Vlaamse eisen te bespoedigen... Deze activistische Vlaamse beweging werd na de Eerste Wereldoorlog het slachtoffer van een strenge Belgische staatsrepressie. De strijd voor amnestie van het Vlaamse activisme leidde tot een vernieuwd Vlaams radicalisme en alzo tot de eerste ijzerbedevaarte. Hoewel in 1930 de meeste Vlaamse eisen werden ingewildigd... door het stemmen van de taalwetten... waardoor het Nederlands in België evenwaardig werd geacht aan het Frans... breidde de Vlaamse strijd zich toch nog verder uit... en ging toen voorgoed het verkeerde spoor op. De ijzerbedevaarten uit de jaren voor de Tweede Wereldoorlog... haalden records van ruim 100.000 Vlamingen... die hun heil probeerden te vinden in een autoritaire fascistische beweging... om daarmee uit het slop van de economische en politieke regimecrisis te geraken. De tijd voor collaboratie met de Duitse bezetter was rijp. Opnieuw trad de Belgische justitie na de Tweede Wereldoorlog zeer hard op tegenover de Vlaamse collaborateurs en Vlaamse soldaten die samen met de Duitse legers naar het oostfront waren getrokken om er het communisme te gaan bevechten. Vechters en dromers, houtstand, harten allen en handen, hier in de Nederlanden. Hier is ons vaderland. Jane heeft u hier op Radio 1 bij VPRO's Woord... toch even een indruk gekregen van de ijzerbedevaart in Vlaanderen. Vanaf 2013 zal volgens het IJzerbedevaartcomité de bedevaart jaarlijks plaatsvinden op 11 november. Dus u bent nog op tijd. Daarmee wil het comité terugkeren naar de oorsprong van de bijeenkomst in Dixmuiden, zo las ik ergens. Namelijk een pietijdvolle herdenking van de soldaten aan het Belgisch-Duitse front op Vlaamse grond. Ja, het is maar dat u het even weet. We gaan nog even terug naar de katholieke bedevaarten. De KRO ging in 1973 mee met de honderdste Lourdes trein... van Roosendaal naar het bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën. U hoort een kort fragment uit de reportage. Han Pekel interviewt onder meer een paar treinreizigers. Ja. Hoe vond u dat? Mooi, hartstikke mooi. Ja? Ja. Stoorde het u niet? Nee, nee, stoorde me niet hoor. Ik zag ja, het even van de een belichtingsmedetje tegen uw gezicht aanhield. Dat is toch niet leuk hè? Nee, maar dat geeft niets hoor. Dat geeft niets. Vandaag is het mooi, dus ze uh, met me aanspraak kreeg. hij. Radi di, la da da da da da da da da da da da da da da da da da Le prix? Le prix 127 vingt-sept francs. Merci. si. Ah, oh, yeah. oh, voilà. Papa, voor de bedevaart eigenlijk, Feitelijk he? voor de bedevaart, want uh, mijn benen kunnen ze toch niet teruggeven. Daar hoef ik niet om te vragen. Nee. Dus, uh, nou ja, nou, dat zeg ik, voor je kinderen, je hebt natuurlijk alles nog wel je hebt, uh, een idee om het wat te vragen of zoiets waar. Ja. Maar uh, we zijn nou al zo oud, we maken nou voor het eerst zo'n reis, dus uh, nee. dat is ook wel een beetje onwendig. Ja. Heeft u er echt zin in? Nou, nou ik in de traan zit wel. Daarvoor niet dan? Nee, ja, jongen. Ja, ja, of er tegenop? Ik zag er tegenop, zo'n ja, Mensen zo dat ben dan nooit geweest. Nee? nee? Nee. We zijn er zo nooit de grens over geweest, maar ik wil zeggen. Dus, uh... Oh, wat maakt met een auto, Dan is het van de Loos recht in die kant uit. Of dan winter, Maar dat is zo'n moment. Hoe oh. stelt u zich dat nou voor, mevrouw, om de grens te passeren? Ja, hoe moet ik u dat nou eigenlijk zeggen? Want ik heb het toch nooit gedaan, ja. dus ik weet het niet. Nou, maar heeft u geen idee voor uzelf? Nee. Als ze een lelijke gezicht zien, dan horen ze me uit. <lacht> ja, <lacht> of ik word opgepikt. Maar het staat niet in de politieblad hoor. Nee. Maar. <lacht> Zover <lacht> ik heb het dan niet gebracht. Wat verwacht u van deze tocht? Oh, ja. We hopen nog een goede tocht te hebben. We hopen weer gezond en uh, hoop een een hoop heel leuk. de goede... voos te krijgen daar. Nou. Ja, niet oh, ja. voor onszelf meer, dat is toch voor onze kinderen. Maar... Wie gaat u in Loertes bidden? Uh, voor wie of we gaan bidden? Oh, nou ja, voor okay. onszelf voor de kinderen. Dus we hebben zo'n hoop eigenlijk. Want we hebben 26... Nee, we hebben nog 6 kinderen. En we hebben 26 kleinkinderen. En 14 achterkleinkinderen. Dus dat is genoeg voor... Uh, ja. Om te En die vragen allemaal, pa, van mij ook een grootje. <laughs> en die vragen van mij, steek een kaars op. Ja. ja. Ik zeg op, op gulden. <lacht> ik zei al ja, die, die mocht al in de busje depaneren ja want dat is korte zon te veel ja wel, we gingen nooit de deur uit dus nou je eruit gaat dan wil je er natuurlijk een beetje ja, hoor. lapjes uit en dan ga je niet zonder centen weg en mijn man ja. die uh, kocht toch een nieuwe hoed hij wou een nieuwe hoed ja. hebben He? en toen kwamen ze gisteren bij hem <lacht> Neem een nappie, neem een nappie, dat is een ik veel vanaf. makkelijker. Hij heeft hier een nappie gekocht. Echt een Frans, zo hoed, hè? Ja, dat zeg ik ook. Misschien word ik, uh, oh nou ben ik meer getrouwd. Maar als het dat, al, dat, dan zou ik dan naar kennis maken. Wie weet het, wat je tegenkomt? Hé? Eh? Wie weet wat je tegenkomt? Ja! Oh, ja. ik heb ook al gezegd tegen mevrouw, ze Je kan nooit weten wat je tegenkomt. Daarom, nee, je valt niet mee hoor. Daarom houdt en minder gaat of zo? Oh ja, weer wat. We hebben Wacht, we hebben dat zelf maar bij elkaar blijven, want ah, we hebben zoveel jaren bij elkaar gezeten, dus het zal dan nog maar langer duren. No. Goedenavond. Alles goed hier? Ja, Bedankt. Ja, beetje vermoeid? Nee hoor. Dat valt, dat valt best mee. Dat valt wel mee hoor. Ja. ja. U bent al een beetje slagvaardig. Oh, slagvaardig. Waarvoor? Voor de nacht. Voor de nacht? Nog niet? Nee. nee nou Nou, niet. ik heb er al een aardig dutje op hoor. Ja. Ik heb er al een aardig dutje op. Heb je al geslapen? Nou, wat daar. Nou, Ja. Nou, nou ik, ik, ik, ik slaap er niet wel hè. Ja, ja, ja, maar jij hebt ook... Ik slaap op commando. Jij ja, slaapt niet op commando? Ja, nou, wat dacht je? Ja, Ik slaap prima. Zit u nou gezellig zo met z'n drie hier in de coupé? Oh ja. We hebben hem net al te lachen. Ja, waarom heeft u gelachen? Nou, dan nou, gaan zo eerlijk zo uit in zo'n flesje. Die flesje bij zich. Uh. Ik ga nee. niet uit flesje drinken. Van die uh, chocobel hè? Nou, het kwam aan zijn neus, hè? ja, zeg. Ja. <laughs> ik zit er met kijk aan die spijt moet hebben. Is dit nou een herencoupé, zoals dat heet, meneer? Oh, niet, nou, nee. Hadden, maar... Dan heren -coupé. Ja, Wel een herencoupé. Je zit er toch alleen maar heren in? Dat is ja. toch een herencoupé? Ja, goed. Ik vind het best, hoor. Ja. Is dit de eerste keer dat u naar Loerders gaat, meneer? Ja ja. Ja. ja. ja. En wat verwacht u ja, van de reis? Niet veel. Het was in ieder geval reuze gezellig daar in 1973 in die coupé van de honderdste Lourdes van Roosendaal naar het Bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën. Loerders dus. Ja, en u hoorde daar een fragment uit... met een hele jonge handpekel, en dat was voor de Caro. En daarmee ronden we dit prachtige uurtje over de bedevaart af... in onze Nacht van Helden en Heiligen. VPRO, VPRO, VPRO, VPRO, VPRO, VPRO, VPRO, En dit is Radio 1, waar u naar de VPRO luistert, naar Woord. En als u daar vragen over heeft, dan kunt u ons mailen. En dat kan op woord.vpiro.nl, dus woord.vpiro.nl. En u kunt, wanneer u iets wilt terugluisteren, naar onze Facebookpagina. Dat is een openbare pagina, die vindt u op facebook.com... Slash daar kunt u ook verschillende dingetjes terugluisteren. U kunt zich daar eventueel ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En als u wilt podcasten, dat kan via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Schrijven! Nou, nu weet ik het hoor. Het is Postbus 11, 1200 JC in Hilversum. Naar de VPRO dus, maar zet er wel even bij tech-attentie van woord. Dan komt het bij ons op de redactie terecht. We hebben nog één uur te gaan. Het is één minuut voor zes. En in het volgende uur... En ik kan me heel goed voorstellen dat u dat opnieuw erg omstreden vindt. Maar in het volgende uur gaan we het dus hebben over politieke helden. En wat voor mij een heldendaad kan zijn, of wat voor mij een held is... Ja, dat kan voor u misschien een slapjanus zijn, dat weet ik niet. En daar kan ik ook helemaal niet over oordelen. Dus een lekker subjectief uurtje... maar wel met hele mooie mensen die de revue passeren. Dus blijf daarbij. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.